Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. We gaan het hebben over Jona. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Jona als type van Israël. Ja, dit is interessant. Joma, Jona natuurlijk, het, het verhaal Jona en de walvis. Dat is, ja. het, terwijl het geen walvis was, want die had wel baleinen en daar had hij nooit tussendoor gekund. Mm -hmm. Een van de grote vis was het natuurlijk. Ja, ja. Uit de diepte van de zee. En eh, nou ja, dat... Hij is ook een type van de heer Jezus natuurlijk. Want zoals uh, jo Jonah drie dagen, drie nachten in, uh, in de buik uh, vis zat. van de vis zat. En uh, zich in leven probeerde te houden in het maagzuur van die vis. En, uh, en de stank natuurlijk. Ja. En, uh, en, en, en de algen die over zijn hoofd zaten. Hoe weet ik dat? staat in de Bijbel daar ja staat ja, allemaal in, in, in zijn gebed prachtig beschreven ja ja, ja, nou, ja. je zal het wel nou meemaken ja. en de Heer Jezus die drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde was ja. en dat, dat, dat was zijn teken in Matthäus staat het en apart is dat de Farizeers en de overpriesters die vroegen de Heer Jezus een teken een signaal uit de hemel. Ja. En zegt, de heer Jezus, jullie zullen geen ander teken krijgen dan dat van Jona de profeet. Ja. Dat betekent, dat was voor hun, was dat een stuk geschiedenis. Jullie zullen geen ander teken krijgen dan de Bijbelse geschiedenis. Ja, en daar moeten we ook genoeg aan hebben. En de heer die geeft tekenen genoeg, als je goed op de Bijbel let tekenen van vervulde profetieën, tekenen van de trouw van God, tekenen van de genade van God, krijgen we genoeg. Ja. En, en dat, dat, zei, dat gaf de heer Jezus al aan. Kijk, zo'n zo wonder, er gebeurt een wonder, bij wijze van spreken. En stel dat, dat ineens een, een, een, een hooglid van het Koninklijk Huis genezen wordt op wonderbare wijze, dat mm -hmm. kan. Maar dat zijn ze, ze, ze binnen een maand vergeten. Ja. En, en het woord is het enige wat de mens ten diepste kan overtuigen. Ja. En wat de mensen moet overtuigen. Daar ja. gaat het, daar gaat het, het woord gaat daar om. Ja. Nou, Jona. Wie was die Jona? Ook een teken van Israël. En hij leefde in het tienstammenrijk. Dat is dus het, het rijk na de afsplitsing. Hij leefde onder Jerobian. Nou, niet Jerobian, de, de tegenstander van Rehabian, de zoon van Salomon. Maar Jerobeam, de tweede noemen ze hem, mm -hmm. die uh, leefde, ik heb hierop geschreven, van 787 tot 747 voor Christus. Zo. Dat betekent 25 jaar voordat de Assyriërs uh, Israël veroverden mm. en 10 en, en uh, stammenrijk in ballingschap stuurden. Ja. Toen werd ook bijvoorbeeld de stam Manasse werd in ballingschap gevoerd. Die nu terugkomt op dit moment. Ja, het groot is dat, hè? Ja, fantastisch. Dat de Heer het doet. Ja. Hij blijft trouw. En hij is trouw aan zijn woord. En hij is machtig om dat woord ook te mm. volbrengen. Ook in de kleine dingen. Niets is te groot voor de Heer, maar ook niets is te klein. Amen. En zo werkt dat. Nou, de, hij was dus... Oh, zijn naam heb ik hier nog opgeschreven. Zijn naam betekent duif. Oh. Hij moest een heel aan vliegen natuurlijk naar, naar, naar, naar Nineveh. Ja, hij moest, een, hij moest uh, een woord brengen, de postduif. Ja, ik het zat net in mijn hoofd het woord postduif ja. was Je in feite. Ja. Nou, hij komt alleen voor in zijn boek, in, in het boek Jona, het verhaal. En hij komt ook voor in de koningen. Mm. En als hij een profetie uitspreekt, dat Israël... Iets, uh, de, uh, het koninkrijk, het Stammenrijk, dat ze een of andere stad of een, een gebied uh, terugveroveren, is niet zo belangrijk. Ja. En, nou, het komt ook, hij komt ook nog voor in het Nieuwe Testament, toch? Ja, natuurlijk, het Nieuwe Testament, ja. maar het gaat, in het oude, het gaat even ja. om het, over het okay. Oude Testament. Ja. Hij wordt genoemd door de Heer Jezus, ja, Jona ja. de profeet. Ja. Hij moest naar Nineveh, het tegenwoordige Mosul. Mm -hmm. Dat is Nineveh. Ja. Dat is de vlakte van Nineveh, heet het, en dat was het, het oude Nineveh. Ja. Waar uh, zoveel strijd is nu. Zeg je? Waar zoveel strijd is. Waar zoveel ellende is. Ja. En, nou, dat was toen, Nineveh, de hoofdstad van het vrede Assyrische Rijk. We hebben ja. het over de rijken gehad, ja. de zeven rijken, <laughs> wereldrijken. Dat was Egypte, kwam en daarna eh, kwam Assyrië. Daarna kwam Babel en de, de, de vijf van, uh, uh, van, van, van het beeld van Daniel. Ja. En we hadden een discussie over wie wordt uh, dat laatste Rijk. Ja, het Europa herst of... ...herstelt het Romeinse Rijk het in, in de vorm van de bureaucratie in, ja. uh, in Brussel. Ja. En, uh, en of Turkije ja. onder leiding van Kalif uh, uh, Erdogan. Ja, precies. Nou ja, dat, eh, Met een hersteld herstel, de Ottomaanse Rijk. Het herstelde Ottomaanse Rijk. Maar goed, eh, dat was toen de machtigste stad. En wat de profeten van zegt, in Nahum, dit gaat over de verwoesting van, van Nineveh, mm -hmm. die die Wedeboetstad, louter leugen, vol van verscheuring, zonder ophouden rovend, hoor, zweepgeklap, hoor, wielgeratel. geratel. En jagende paarden, opspringende wagens, stijgerende rossen, en vlammende zwaarden, en bliksemende lan lansen. Dat is interessant. Bliksemende lansen. Ja, dat zag de profeet. Ja. Bliksemende lansen. Ja. Ik denk wel, zijn het raketten? Mm -hmm. Ik weet het niet. Dat kan wel. Ja, uh, zo kan Opspringende wagens. Heb je ooit een wagen zien opspringen? Ja. nou dat zijn natuurlijk de, die, die terreinwagens die overal overheen vliegen, zo wat. Ja, ja. Of, of, of, of die helikopters, of, of iets dergelijks. Stijgerende rossen, vlammende zwaarden. Nou ja, dat zit, ik denk dat dat daar dat toch ook door de profeet-eindtijd oorlogen beschreven wordt. Andere profeten doen dat precies hetzelfde. Want, kijk, ja, kijk, als je naar die vlakte kijkt nu, dan gebeurt dat allemaal niet. Nou, ja, dan zie je het allemaal ja. gebeuren in die ja. tijd. Nou, dat, dat was Nineveh, van het, eh, en dan zegt de heer tegen Jona, hij zegt, haar, eh, haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht, ja. is afgelopen. Ga erheen en predik tegen haar. Ja. Waarom is Jona ongehoorzaam? Was hij gewoon ongehoorzaam? Was hij gewoon... Waarom ging hij op de vlucht? Terwijl hij wel wist dat hij voor God niet kon vluchten. Ja, hij was natuurlijk een Jood. Moest tegen niet-Joden uh, profiteren. Er ja, staat niks van in de Bijbel. Hij was uit het tienstammerrijk. Ja. Hij had niks met Juda. Nee. nee? nee okay. Ja, oké. Ik zal het je uitleggen. Ja. Kijk, hij was profeet. Mm -hmm. Hij wist de, van de macht van het Assyrische Rijk. Mm -hmm. Van hun vrede veroveringslust. Mm -hmm. Wist hij. Dus hij denkt, en dat zegt hij zelf ook, God is een genade God. En het kon zijn dat ze op mijn bekeer, prediking zich bekeren. Mm -hmm. En dan predik ik in feite tegen mijn eigen volk. En dat moet ik kosten wat kost vermijden. Mm. Grijp je? Ja. Dat, dat zat er bij Jona achter. Hij wilde niet dat God, dat Assyrische Rijk en die, die, de hoofdstad van dat goddeloze Rijk... En dat vrederijk dat zijn land zou vernietigen, dat wilde hij niet uh, op zijn geweten hebben. Ja. En hij is toen op de vlucht geslagen. Met alle gevolgen van dien. Is hij daar in een type van Israël? Die op de vlucht slaat omdat ze hun rol niet willen vervullen? Ja, ja. Dat, dat, dat denk ik in zekere zin wel. Ja. Zei, maar aan de ene kant heeft Israël wel het woord gebracht Net zeker. en vastgehouden, en, en maar aan de andere kant zijn ze wel ja, geen volk dat uit is op bekering, jongens, dien die je eigen God normaal, maar laat ons met rust. Ja. En dat, dat was eigenlijk ten voeten uit eh, Jona ook. Ja, het is eigenlijk een beeld, uh, bijna een Nieuw-Testamentisch beeld, wat jo uh, Jonah moest doen. Ja, Namelijk, ga, ga uit in de hele wereld verkondigen het Evangelie. En, en, en, ja, het gebeurt nou. en toen moest er ook een vervolging komen in Jeruzalem. Ja. En toen gingen de, de discipelen pas overal in Samaria en, ja. Ja. Uh, en, en verder naar het noorden en naar Syrië, mm -hmm. gingen ze het Evangelie verkondigen. Ja. <laughs> Dat is was allemaal. Ja. Daar gaan we even kijken, want hij was heel reëel, Jonah. Mm -hmm. Want zo ongeveer 25 jaar nadat Jerobiam, onder wiens regering hij profiteerde, nadat Jerobiam gestorven was, zijn er nog vijf of zes koningen gekomen, allemaal even goddeloos. En zo'n zo 25 jaar later zijn de Syriërs inderdaad gekomen. Mm -hmm. Nee, dat was zelfs 23 of 22 jaar later zijn de Syriërs, die hebben drie jaar lang hebben ze Samaria belegerd en hebben toen Samaria veroverd. Ja. En, en, en is Israël in de ballingschap gegaan. Diezelfde Assyriërs die hebben toen in die tijd uh, Jeruzalem be, uh, belegerd. Dat was onder de tijd, in de tijd van Hiskia en in de tijd van Jezaja. Ja, precies. En die werden gered, doordat er net, in die tijd van Heskia een opwekking uitgebroken was. Ja. Het is opwekking of oordeel. Ja. Je zag het al aankomen. Ja, dat die, zeker. Ja. Nou, dat, als je een ja. beetje het profetisch woord kent en een beetje kijk hebt op de verschrikkelijke tijd waarin we leven, ook in ons land. Mm -hmm. En het verval van, van, van veel kerken en zo. En iedereen zegt van zichzelf ook, ik heb de neiging. Ja, wij staan toch vast in het geloof, en wij dienen de Heer, ja. uh, de Heer die heeft door mij uh, Family 7 opgezet en de Heer die heeft door mij, enzovoort. We zijn allemaal, nee, maar we moeten allemaal de mentaliteit hebben van, van Daniel en van Jezaja, die riepen wij hebben gezondigd. Hmm. is ook zo. Ja. Maar goed, kijk, waarom vluchtte hij? Hij vluchtte voor de opdracht. Hij vluchtte eigenlijk om zijn land nog te kunnen redden. Dat is een feit. Nou, eerst maar even een geestelijke les. God waarschuwt altijd. Ja. God waarschuwde voor de zondvloed. Mm -hmm. Er liep ook een grote, enorm belangrijke profeet, ja. nog. Ja, en hij waarschuwt niet alleen christenen. Hij waarschuwt niet alleen christenen, hij waarschuwt de hele wereld. Want God heeft de wereld lief. Heer Jezus heeft u al zo lief, heeft God de wereld gehad, ja. staat er in die beroemde tekst Johannes 3, vers 16. Ja. Ja. En dat is heel be belangrijk. Ja. En wij zijn maar gewone, simpele dienstknechten. En van ons wordt alleen maar mm -hmm. verwacht om trouw Gods werk te doen, en niet meer en niet minder. Nou, ja. ja. Hij waarschuwde ze ook door Noach. Want Noach die heeft daar zo'n 120 jaar volgens de rabbijnen gepredikt. Niet alleen volgens de rabijnen, want Noach wordt in het Nieuwe Testament de prediker der gerechtigheid genoemd. Ja, precies. Ja, en een van de grootste wonderen in de tijd van Noach is dat zijn schoondochters niet zeiden, op, uh, schoonpa, uh, vergeet het maar, wij gaan terug naar ons eigen geslacht. Ja. Hij schijnt op zijn directe in, uh, omgeving zo'n diepe invloed gehad te hebben. Zijn zonen werken ook vrolijk mee aan het bouwen van de ark. Ja. En dat is dat heel typisch is dat. En die meiden gingen ook mee. Ja, nou ja, goed. En, uh, luister, luister. Noach zegt: Hebreeën is een geloofsheld. Ja. En Noach bouwde een ark waartoe tot redding van zijn gezin. Mm. En ik heb ook een gezin en je hebt een gezin We hebben kinderen en kleinkinderen. En dan zucht ik en dan zeg ik: Heer, hoe moeten wij nou een ark mm. voor hen bouwen? Ja. Nou, dat, dat is onze taak. Ja. Nog was een geloofsheld, maar dat kun je dus eigenlijk niet van Jona zeggen. Nee, maar nou goed, ik heb wat voorbeelden. <laughs> uh, ja. Jona, dat komt zo wel goed. Ik maak, ik maak okay. het nog met ja, Jona. Ja. Hij waarschuwde Farao in de tijd van Mozes. Ja, ja Mozes die, uh, die kwam een heleboel plagen voordat die verschrikkelijke plaag kwam met ja. de eerstgeborenen. Ja. Altijd waarschuwing. Uh, oh ja, het land Canaan. Waarom moest het zo lang duren, die Egyptische verdrukking voor Israël? 400, meer dan 400 jaar, 430 jaar. Omdat God tegen Abraham gezegd had... ...jouw nageslacht zal weggaan naar een ver land... ...en daar zullen ze uh, het heel moeilijk hebben en verdrukt worden. Uh, want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Canaanieten... Het land dat God aan hem belooft, dat niet vol. Ja. Die hadden 400 jaar de tijd gehad. Mensen van, van Jericho, van Ai, van al die steden die Jona veroverd heeft. hadden 400 jaar. En de enige, twee begrepen dat in die tijd. Dat was Rachab de Hoer. En die had een arkje gebouwd voor een gezin. Mm -hmm. Want in haar huis kwamen al haar vader, haar moeder, een jonge was het. Haar vader, haar moeder, haar familieleden, misschien wel vrienden ook. Die werden gered door het geloof, door de ark die Rahab had gebouwd. En de Gibeonieten, die hadden ook gehoord. Ze hadden gehoord ja. van de uittocht uit Egypte. Ze hadden gehoord van de wonderbare doortocht door de Schelfzee. Mm -hmm. Ze hadden gehoord van de strijd van de Amalekieten die door, door Jozua werden, werden verslagen. Ze ja. hadden gehoord... Van de strijd van tegen Och, de koning van Bazan en, en, en nog zo eentje ja. van Sihon, de koning van Hesbon. En ze geloofden het. En ze geloofden het. En, en ze, ze, ze, ze piekerden zich rot. Ja. Ze zeiden: Ja, maar we kunnen toch een verbond sluiten, ze zeiden een paar gemeenteleden van Gibion. <laughs> nou, dat gaat niet, want dat heeft God ze verboden. Ze waren precies op de hoogte, die luid. Ja. Dat is heel frappant. Mm -hmm. is de wereld op de hoogte wat er komt en dat er redding is. Dat God gezegd heeft, al die de naam des heren aanroept zal behouden worden. Ja. En dat moet verkondigd worden. Ja. Dat de mensen het weten, want er komt een tijd dat ze zullen roepen. Nou ja, wat bijzonder is, dat het geloof, uh, ze geloofden het, maar het geloof heeft hen ook behouden. Ja. Rahab, de Gibeonieten. Ja, ze, ze stelden een daad. Ja. Uh, dat zegt Jacobus ook. Ja. Geloof zonder daden is, is, is een doodgeloof. Ja, nee, maar dat is, dat is duidelijk, want anders uh, uh, ja, dan kun je al van alles blijven roepen. Maar ja, ja. je moet wel laten zien dat het ook geloof is. Ja, ja. Uh, God, nou, God laat ons altijd op het water stappen als wij zeggen dat we ergens in geloven. Dan moeten ja, we ook ja, gaan wandelen, uh, zodat uh, gezien wordt dat geloof ook daadwerkelijk ja. uitkomt in de praktijk. God waarschuwde nog veel meer natuurlijk. Hij waarschuwde Israël en Juda. Ja. En, en, en Bijna met, met overdreven woorden. Kei nee. en keihard. Nee. Want God heeft geen behagen in de dood van de goddelozen. Ja. Maar veel eer, zegt de profeet, je zegt al twee keer: maar veel eer dat hij zich bekeert en leeft. Ja. Want God is de God van het leven. Ja. En dat, dat geldt voor gelovigen en voor ongelovigen. En God. Waarschuwde, wat, wat is Jeruzalem niet veel gewaarschuwd? Door de profeet Jeremia mm -hmm. en door de profeet Ezekiel. Ja. Alleen een stuk door waarschuwt, waarschuwt. Je bekeer je toch mensen. Ja. En dat geldt ook voor deze tijd. Is de enige reden waarom het uh, 400 jaar moest duren? Gods genade, denk ik. Ja. En ik denk ook een stuk vorming van het volk Israël in het, mm. uh, als slavenvolk. Dat ze zich herinneren. Dat ze een slavenvolk waren geweest ja. en dat ze ook genadig mogen zijn in de slaven van ongezijds. Ja. En, en dat doen ze ook. Want hoeveel slachtoffers uit Syrië worden niet in Israël opgevangen... en in de nee. ziekenhuizen vriendelijk en als mens behandeld? Ja. Dat, dat weet je zelf ook wel. Dat via de Golan kwamen ze stroom. Maar ja, nu Turkije dus die hele grensstrook... Rondom de Golan in bezit genomen ja, heeft zeker. Ja, zeker. Dat is dus heel ja. moeilijk. Nou, Jona, die wist dus dat God genadig was. En moet je maar eens kijken hoe, hoe Jona dat allemaal wist. Hij was, hij was een echte profeet hoor. Je moet ja. niet zeggen dat hij een, een, een, <laughs> een saboteur was. Nee, nee, nee, maar, of, of weet ik veel wat. Ja. Maar moet je maar eens kijken: Jona. Ja, waar zit hier nou die kleine profeten? Die schuilen altijd maar weg tussen andere kleine ja. profeten. Jona. Ik heb, heb Jona 4, vers 2. Ja. En toen was Jona boos op de Heer, ja. dat hij niet meer gespaard had. Mm -hmm. Dit, eh, en en, en, en Jona was nog bozer over die boom, ja, die wonder, wonderboom, wonderboom die, die ja. wou, want het was Die hot was het natuurlijk. Ja. Het was vreselijk warm daar en hij zat daar, maar een, een, een, hij kreeg bijna een zonnesteek, die Armiyona. En toen ja. liet God een boom groeien. Ja. En nou, hij, die heer beschikte een wormpje. Tja. God is zo'n grote godhoofd. Die wormpjes die er in het gras kruipen of onder de grond, ja. zelfs onder de heerschappij van de Almachtige. Ja. Hij beschikte een wormpje, die knaagde aan de wortel, dus die boom verdorde. Bij ons is de hond die aan bepaalde struiken, wortels van de struiken gaan zitten buiten, dus die gingen dood. We mm -hmm. waren boos op de hond natuurlijk. Ja. Maar Jonah was ook boos. Ja. Want dit mishaagde Jonah ten eerste. Hij was goed kwaad. Precies. En hij, hij werd tonig. En hij bad tot de heren. En net als Job, en net als Jonah, hoe het vol Israël met, met God om. Snap je? Het hmm. is zo mooi, het is zo diep, zo liefelijk. Want hij had de Heer, lief Joden natuurlijk. Hmm. Hij dacht alleen dat hij uh, de heren voor de voeten kon hopen. Ja. Dat die... nou. ja, en hij is wel open naar God toe. Natuurlijk, ach, de Heer, zei hij. Heb ik dat niet, heb? ik heb het toch wel gezegd. Ja, hij wist natuurlijk, met ja. wat Nineveh betreft, ja. dat het dan niet schaam. Toen ik nog in mijn land was, daarom heb ik het willen voorkomen... De verwoesting van Nineveh. En dat heb ik willen voorkomen. Uh, nee, de verwoesting van Israël door, door de Assyriërs, door Nineveh. Ja. Dat, uh, ik, ik wist het allemaal wel, zegt hij. Ik ben naar Tharsis gevlucht, want ik weet dat gij een genadig en warmhartig God zijt, geduldig, groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Ja. Dat is wat. Ja. En dat is de verkondiging, maar er moet bekering aan vooraf gaan. Ja, maar, uh, de, zeg maar de, de, de gedachte die Jonah had van, nou weet je, ik, ik, ik vlucht uh, en ik ga niet prediken. Maar God wil dat het gehoord wordt. Natuurlijk. Nou, de proclamatie, de uh, moed dus uitgesproken. Dus is Jonah worden. ook een type van Israël, ja. want de genadegaven en de roeping van God zijn ja. onberouwelijk. Ja. Dus God had Jonah geroepen, ja. dus hij grijpt Jonah in zijn kaart, ja. zegt tegen die vis, zwem eens even, want daar zit, <laughs> uh, zit een mannetje dat... En dan wordt Jonah, die wordt in de zee geworpen, ja. in de woeste zee. Mm. Zo werd Israël onder de volken geworpen. Ja, ik wou zeggen, beeld, beeld van de zee is natuurlijk de wereld. Ja, dus natuurlijk, beeld ja. van de zee ja. en de woeste zee, ja. en in de eindtijd ook. Dan ja. uh, ziet Daniel, Ziet uit de woeste zee, ziet hij die beesten ja. opkomen. In de openbaring staat dat ook. En, ja. en Jona, die wordt in de woeste zee van de volken geworpen. Is dan uh, misschien ook een beetje het beeld wat, uh, dat Israël, die zeg maar eigenlijk liever niet die knechtrol en die predikerrol op zich Heer, wil nemen. Zeggen de Joden: Kiest u nou niet eens een ja. keer een ander volk als ja, ja, uw eigen volk? Ja, je ja, hebt het altijd over het, uh, de klassenleerling. Uh, die, het die knechtje die... van de meester. Ja, ja. Uh, maar is dan zeg maar het beeld dat uiteindelijk straks de 144.000 Joden het e hele wereld doortrekken om het evangelie te verkondigen? Kan, dat kan dus ook een, uh, een vervulling hiervan zijn ja. Ja, dat ze uiteindelijk tot hun doel komen. Maar, ja, dan zeg dan moet nog maar, de tekst he? van Paulus is zo kernachtig ja, ja. in Romeinen 11. Aha. Uh, de genadegaven en je ziet... Wat een gave God aan Israël gegeven heeft. Ja. En met wat voor inventiviteit zij het waterprobleem opgelost hebben. De vorige keer heb ik het erover ja, verteld. Ja, ja, zeker. En, en, en, ja. en, en de, de herstel van het land en de herstel ja. van de vruchtbaarheid. En hoe ze tot zegen hier zijn voor, voor, voor ja. al de volken rondom. Ach, hoe dan? En, en de roeping ja. van God. Ja. Hij heeft Israël geroepen, hij had Jonah geroepen. Ja. en Hij blijft erbij, hij geeft toch... De Almachtige kan toch niet toegeven dat hij ongelijk had. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk zeg maar, dan toch ook wel weer dat type van Jona... Eh, wat je kan leggen op het uh, type Israël. Ja. Dat in de toekomst de Joden wel gaan doen wat ze, waarvoor ze geroepen zijn. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat is een duidelijke zaak. Ja. En zal God ze ook met, met grote blijdschap weer gebruiken. Ja, zeker. Ja. En, en, de, en, en die tijd die is toch uh, vrij dichtbij. Ja, wat nou, kunnen wij als uh, Nederland uit deze les leren? ...en Europa en de wereld? Ja, het is. Moet er een nieuwe Jona komen? Ja. Of zijn er. wij Jona? Komt er niet. Zodra er iemand komt die de boodschap van God brengt... ...wordt die, als je je kop maar even in Nederland boven het maaiveld uitsteekt... Mm -hmm. ...dan word je onthoofd door de rest van de broeders. Ja. Sorry dat ik daar heel negatief mm -hmm. over ben. En heel verdrietig over ben. Ik ben verdrietig rondom mijn kinderen. Die, die, die, die zoeken een gemeente, ja, waar moeten ze heen. Ja. Het is zo erg gesteld met Nederland. Mm -hmm. En dat. Ik, ik, ik, ik, zie er, ik zie er geen gat in. Ja. Ik, je werkt ervoor. En daarom riep ik het ook uit. Al die de naam des Heren aanroept. Ik zei dat ook vaak tegen mijn leerlingen. Ja. Hè, voor het, vlak voor het eindexamen en een laatste les. Ja, jongens, jullie gaan een mooie toekomst tegemoet. En jullie kunnen leren, en je kunt naar de universiteit, en je een goede baan, en misschien een gezinnetje, maar je kunt nog wel plezier maken. Maar denk erom: er komt een tijd dat, dat je gaat roepen. Ja. En, en, en denk erom: er is een naam waarna je kunt roepen: dat ja. is Jezus. Ja. Al die de naam, dus heer, en wanneer zegt God dat? Door de profeet Joël. Ja. En. Dat wordt geciteerd door Petrus in zijn Pinkster-toespraak. En dat was een eindtijd-toespraak ja. van Petrus. Ja, die haalt dat bloed en vuur en rookwalmen aan. Nou, Israël en Jona is dus een type van Israël. Ja. Ten eerste als ongehoorzame, eigenwijze boodschapper van de Heer. Mm -hmm. Jona en Israël gingen hun eigen weg. Ja. Jona kwam in de buik van de walvis terecht en hij werd uitgespuugd. Israël, het Joodse volk, door de eeuwen heen werd uitgespuugd. Ja. Van het ene volk naar het andere volk. Een heel duidelijk beeld. Maar de roeping bleef, ik zie hier de tekst die ik opgeschreven heb, Romeinen 11 vers 29. En op die weg, onderweg, kwamen er voor Israël rampen en voor, jo voor Jona kwamen er rampen en narigheid. Jonah de storm, ja. een grote storm. Ja. En weer wordt het, het nobele karakter van Jona beschreven. Die, die, die scheepelingen die wilden hem redden. Mm -hmm. Die, die zegt: nee, we gaan geen passagiers, die gaan we, gaan, we zijn geen moordenaars. <laughs> ja. Ja. Ja. En, en dat, dat vind ik zo nobel. Mm. En zo zien we dat met Israël ook. Ze proberen de rechte weg te gaan. Precies. Ja. Dat is heel mooi vergeleken ja. met de volken. Daarom zijn de volken zo boos op Israël. Ja. Ja. Want de staat We als model. Een st stand in een Midden-Oosten waar om hen heen overal rampen en toestanden zijn en zij blijven uh, staan. Ja. Nog een beeld van uh, Jona en Israël kenden de Heer. Mm. Heb ik net gelezen ja. van Jona. Ik weet dat u genadig, barmhartig en langmoedig bent en hebben over het mm. kwaad. Is altijd is er nog een weg uit. Ja. Als we die weg maar willen gaan. Ja. Het is zo ontzettend belangrijk. En de Heere komt altijd tot zijn doel. Want Jonah ging erheen. En, hij ging prediken. Uh, ja, maar, maar, maar het, het was niet zo'n fraaie prediking. Nee. Nog veertig dagen. En Israël zal verwoest worden. En Jone, en, Nineveh. en Nineveh zal verwoest ja. worden. Ja. Nog veertig dagen, riep ja. hij. En hij dacht, haha. En... En ging een paar honderd meter verder, Niniver was een ongelooflijk grote stad. Was het. Nog veertig dagen en Niniver zal verwoest worden. En ze zeiden niet: dat heb je niet gek weer. Nu, nee. er kwam iets van Gods geest over hen. Er kwam een opwekking. En er kwam een enorme opwekking. Er kwam een enorme berouw en ja. omkeer. Ja. En zelfs de koning kwam van zijn troon. Ja. Wat is er toch aan de hand in de stad? vroeg hij aan zijn ja. uh, adjudanten. Dat is er aan de hand, ja, ja, er is een profeet geweest. En, en, en de mensen die hebben allemaal berouw van hun kwaad. Ja, dat is mooi, zegt hij. En die, die koning die ging ook meedoen. En die beval dat iedereen berouw moest hebben. En de heren deed het niet. En Nineveh kreeg een lange tijd uitstel. Ja. En dat werd verder door de profeet Nahum, werd dat allemaal voorzegd wat er ging gebeuren. En ik denk dat er een aantal aanwijzingen zijn in Nahum, dat dat op de eindtijd slaat. Ja. En we zien nu wat er met Mosul gebeurt. Ja, en daar in die omgeving, het vroegere Assyrië. Ja. Het is we onver... kunnen we blijven op wijzen op Jona als uh, type van Israël. Ja. En op uh, de waarschuwing die God altijd geeft. Ja, Jona. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Jona en de walvis. Maar wat een diepte zit er in dit verhaal. En wat een prachtig voorbeeld is het ook weer als een type van Israël. En zo gaan we deze serie door om te laten zien dat God steeds weer gaat wijzen richting Israël. En dat hij laat zien dat alles wat hij gezegd heeft, alles wat hij beloofd heeft, gaat uitkomen. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. In de middeleeuwen, de kerk die bracht een verkeerd godsbeeld over Israël. En, en, en je, kunt dat niet, je kunt dat niet zomaar tegen iemand zeggen: jij hebt gezondigd. Dat moet een hele pesto, pastorale zaak zijn.